Maar Amperse met het NOS-journaal. Nederland krijgt volgens het nieuwste compromisvoorstel van EU-president Michel... een hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht. Die zou stijgen van ongeveer 1,5 miljard euro naar ruim 1,9 miljard euro. Met het voorstel hoopt Michel de Europese leiders op de top in Brussel op één lijn te krijgen... over de EU-begroting en het corona-herstelfonds... Het totaalbedrag voor het coronaherstelfonds is 750 miljard euro. In het voorstel van Michel is er 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Al eerder werd Nederland beloofd dat er een zogenoemde noodremprocedure komt... zodat subsidies waar twijfels over bestaan elk moment stopgezet kunnen worden. Twee mannen hebben op hun vlucht voor de politie een tas met daarin een half miljoen euro uit de auto gegooid. Dat was donderdag, maar is nu bekendgemaakt door de politie. In de auto werd nog een half miljoen gevonden. De mannen uit Rotterdam en Schiedam gingen er vandoor bij een politiecontrole. Op hun vlucht raakten ze een politieauto. Uiteindelijk werden ze klemgereden op de A2 bij Breukelen. Ze worden verdacht van witwassen. De renovatie van de Waalbrug in Nijmegen gaat bijna 25 miljoen euro meer kosten. Het project valt duurder uit omdat in de beschermlaag van de staalconstructie het kankerverwekkende chroom 6 is gevonden. De totale kosten komen nu uit op 65 miljoen euro, meldt minister van Nieuwenhuizen. Vanwege de financiële tegenvallen wordt de boog van de brug in Nijmegen pas over 10 jaar gerenoveerd. Medewerkers van het distributiecentrum van Weekamp in Maurik hebben het werk neergelegd. Het distributiecentrum gaat dicht en de 52 medewerkers die hun baan kwijtraken... willen onder meer een hogere ontslagvergoeding. Ook het hoofdkantoor van Wekamp in Zwolle krijgt te maken met de reorganisatie. Daar verliezen 30 medewerkers hun baan. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en later ook kans op mist. Morgen eerst zonnig, later wat stapelwolken. Alleen in het noorden kan wat regen vallen. Er staat niet veel wind en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege le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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort, zon, zomerhit. Van alles in, in dit nummer eerlijk gezegd: Love can take your places van uh, Lemon uit Amsterdam. Daarachter schuilt Ralf Hezen. Ik ben er aangekomen Doordat collega Willem de Waard. Van het programma Zwaardvis, mij daarop wees. Hij zegt: Dit is wel iets voor jou. Nou, uh, dat klopt, want ik uh, geloof dat ik hem al vier of vijf weken achter elkaar uh, op het lijstje heb uh, gezet. En nu begint hij gewoon zwaar een alternatieve FM uh, ermee. Maar goed, uh, voor uh, de mensen die uh, Lemon een heel warm hart uh, toedragen. Dat zullen er ongetwijfeld wel een aantal zijn. Ze zullen binnenkort hier in de buurt zijn, in de regio wel te verstaan. In Beverwijk, in Café Camille, gaan ze iets doen. En dat zullen ze dan op zondag 26 juli gaan doen, van half vier tot half acht. S avonds. Het is dan wel een semi-akoestisch optreden. En als het uh, weer, uh, Ja, de weersomstandigheden... Ik zeg hier weer, maar dat komt natuurlijk omdat ik het van het Engels aflees. Als het weer toelaat, dan zal het uh, ook nog misschien wel heel erg fijn zijn... als het uh, enigszins ook buiten zich gaat afspelen. Dat allemaal omdat het uh, natuurlijk nog uh, rondom het C-woord uh, gaat. Het C-virus waart nog steeds rond... Maar goed, ze zeggen ook zelf: het is zoiets als de eerste optreden na de uitbraak van het zeevirus. Nou. Dan weten we dat ook weer. Uh, welkom bij deze Alternative FM. Uh, we gaan uh, twee telefonische interviews doen. Eén is er al opgenomen en de ander die gaan we echt in het echt doen. Dat is half negen. Dat uh, doen we met Tessa uh, van Lasset. Eigenlijk is Tessa Lasset. En uh, dat uh, gaat natuurlijk over één haar optreden en twee haar nieuwe single. En wellicht misschien wel tot uh, meer dingen die er nog aan zitten te komen. Volders, we gaan gewoon ook rap verder, want deze dame heeft vorige week haar single uitgebracht. Haar nieuwe single, The World Keeps Tumbling Down, van LS uit Roosendaal. I could I let this feeling take control over me and be the one I fear to be. Wish I could change it, but it's already too late. Wish I could speak to you without feeling. De bedoeling uh, was dat ik er uh, vandaag uh, eigenlijk uh, probeerde te strikken, deze delise. Maar uh, toen kreeg ik een ontvangstbevestiging. Ja, je bericht wordt tot 17 juli, tot en met 17 juli niet uitgelezen. Dan weet je eigenlijk uh, genoeg. Uh, dan gaat het feest uh, gewoon niet door. Maar goed, uh, wat in het uh, vat zit uh, verzuurd, wellicht niet. Uh, daarvoor hoorde je LS met uh, The World Keeps Tumbling Down. Nou, over de serie nieuwe singles, daar heb ik dan bijvoorbeeld deze, de 37 Degrees. Een band die al eens eerder bij ons in, ja, in het programma heeft gezeten. Althans, het materiaal van, van de mannen, want dat is, ja, het, is, het is een nieuwe band, moet ik erbij zeggen. Tenminste, die indruk heb ik eh, eigenlijk. Hoewel, ze hebben toch al in een rappe tijd, beginnen ze toch al een aardig aantal volgers uh, te scharen uh, achter zich uh, te krijgen. En uh, nou ze uh, hebben niets lang geleden ook nog een optreden uh, gegeven in uh, Volt. Dat is in, uh, in Limburg. Dat is het poppodium al daar, tenminste... Nee, dat is niet in Limburg. Dat is, uh, jawel, dat is wel in Limburg, in Sittard. Daar hebben ze opgetreden en uh, daar hebben ze toch uh, het uh, nodige achtergelaten. Maar hun nieuwe single uh, is inmiddels uit. En dat nummer dat heet uh, You Don't Even Care. Tropical Waves van Nausicaa. Ik kwam er pas achter uh, toen uh, ik even bij een overzichtlijstje stond te kijken bij Verline. Want uh, die, uh, die had op een gegeven moment wereldkunde gemaakt van... Hé, hey, we worden op de DNA Dutch New Alternative geraaid. God dus ook voor uh, dit uh, nummer van uh, Nausicaa, Tropical Waves. Ik denk, hé, hey, die heb ik gemist. En dat klopt, want dat uh, nummer is in december 2019 uitgebracht. Uh, Deels komt die band uit Arnhem en deels over de, de Nederlandse grens aan de andere kant Duitsland. Daar komen ze vandaan. Twee uh, leden uit Duitsland en twee uit Nederland, hoewel uh, er één Edita Koska die, uh, die is oorspronkelijk uh, van een uh, ander ja, uit een ander land. En daar, uh, daar is de oorsprong volgens mij ergens uit Polen geloof ik. Daar ligt er de oorsprong. Maar ze woont hier, geloof ik, wel in, in Nederland. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van Nauwse in de Notendop. Dan gaan wij eens even uh, iets uh, spannends doen. Gaan we kijken of het uh, nu wel lukt. Uh, dadelijk om uh, iemand telefonisch de uitzending in te krijgen tussen twee nummers in. Dat ging uh, gistermorgen jammerlijk de mist in. Dat was met Eet aan Huis. Maar we doen het straks nog een keer overnieuw. Want dan gaat het 100% zeker lukken. Dus dat uh, weet ik dan wel. Uh, de dame in kwestie was vorige week uh, in de livestream uh, te zien in een patronaat in Haarlem. Jawel, vrienden. En daar was zij uh, ja, een, on nou, een onderdeel van... Uh, niet een onderdeel. Zij was daar de hoofdact. Uh, Lasset heb ik het over. En wie stond er naast... Ja... Dylan Sonne van uh, Low End Sound System... die deed mee. Dat vond ik wel heel erg uh, leuk. Dus uh, dat is ook nog even een leuke vraag... Uh, die ik straks aan Tessa ga stellen. Dit is de single waar het eigenlijk allemaal mee begon. Uh, Ultra Violet. Ik denk van een jaar of drie, vier terug... ...in het uh, Haarumse Patronaat... ...met uh, natuurlijk uh, de DJ van dienst... ...zou PP Fischer zeggen... ...Low Edict Sound System... ...maar uh, dat uh, terzijde... Uh, ...dat was Dylan uh, Zonde van ze uh, samen ...samenspeelde Tessa Lamers... Uh, ...beter bekend als Lacet ...en ze hangt aan de telefoon... ...goedenavond... Nou, goedenavond. Ja, ja uh, ik, uh, vorige week probeerden we het uh, nog uh, te doen. Ik uh, zal even nog een uh, streamje meepikken in de uitzending. We hadden zelf natuurlijk ook iemand hier in de studio spelen. Na bijna vier maanden. Maar uh, op het moment dat ik het wilde. Boem! Ja, het is afgelopen. Daar. Nou, ja. oh. <laughs> dus, dus ja, toen, toen, we, toen was het helaas uh, Pindakaas. Het was, het was uh, tussen 8 en 9 geloof ik, dat je dat, uh, die sessie deed. Klopt. Ja. Ja. Even nog uh, terugblikken naar uh, vorige week. Uh, wat, uh, ja, kijk, de zaal. Uh, was dat de kleine of de grote zaal waar je hier speelde? De kleine zaal. De kleine zaal, ja. Daar ja. hebben wij heel wat... Mijn voetstappen liggen, Marcus en ik. Want Marcus is de techneut van dit uh, programma. Dus, uh, maar uh, dat is toch een beetje anders, denk ik, als hij daar uh, staat. Uh, want waren er ook uh, mensen aanwezig of alleen maar het personeel van het patronaat? Er was helemaal niemand. Alleen inderdaad het personeel van patronaat. Uh, ja, en wij. Ja. En dan sta je in het niks te spelen eigenlijk. Ja. Maar ja, ja uh, maar toch, uh, ik vond het best een, een spitterend optreden. Dat dat dan weer wel. Het, uh, was, Dankjewel. Ja, het was uh, meer dan uh, ik. Ik heb toch uh, mijn vingers aflopen likken uh, denkbeeldig. Want ja, muzikaal gezien uh, zit je wel een beetje in mijn uh, straatje. Um, nou, dat is fijn om te horen. <laughs> ja. even, even over de, de man met wie je samen speelde, Dylan. Ja. Uh, hoe ben je eigenlijk aan hem gekomen? Kennen je hem al een lange tijd of niet? Nou, eigenlijk niet. Het <laughs> is een heel lang verhaal, daar ga ik je niet in mee afvallen, Maar uh, ja. we hebben elkaar leren kennen via Instagram DM. Ja. Um, en uh, toen zijn we aan de praat geraakt. En toen leek het ons eigenlijk wel heel leuk om uh, samen eens wat muziek te maken. Ja. Daar uh, is ook We Do It Anyway uitgekomen, de single die twee weken geleden is uitgekomen. Ja. Yeah. En, uh, en toen uh, kwam corona uh, yeah. en uh, toen hebben we ons eigenlijk een beetje uh, opgesloten in huis. Ja. Yeah. En uh, toen hebben we uh, samen uh, wat uh, muziek gemaakt en daar is One By One uitgekomen. Ja. Yeah. En uh, daar komt nog heel veel meer aan. Yeah. Dus, dus dat was eigenlijk een beetje het verhaal in het heel kort in het heel kort ja nou goed ja. Dat, dat dat dat is fijn om te horen maar even nog over de single die we net hebben gedraaid ultra violet ja. want dat is ja. dat is een beetje waar het mee begonnen is volgens mij toch ja klopt ja die is uh, dat is alweer een tijdje terug 2017 mm -hmm. uh, heb ik die uitgebracht en uh, daar is wat een, een videoclip bij en zo en we hebben daarmee ook in engeland getoerd mm -hmm. Twee keer een kleine en een grotere tour en uh, gewoon om eens te kijken wat de wat de Britse markt uh, voor ons kon betekenen. Ja. En uh, ja, daarna hebben we een beetje stilgelegen, want er lagen wat plannen. Maar uh, ja, dat is eigenlijk. Toen kwam ik een beetje met mezelf in de knoop. Het ben ik ja. een beetje zoekende geweest. Ja. Toen kwam origami vorig jaar en nu. Uh, uh, bulletproof en nu one by one ja. dus uh, we gaan in de stijgende lijn omhoog volgens... Ja. nou die origami die hebben we hier ook uh, een flink aantal malen gespeeld ja. bulletproof ja, dat... ja wat wij zeggen Nee, zeg maar. Ja, die Bulletproof die kwam precies op een heel vervelend moment. Dat was uh, ja. op het moment uh, dat uh, de boel in lockdown uh, ging. Ja. Wij dus ook. Ja. Dus we ja. hebben, hem, hebben hem in de thuismaak-sessie we wel een paar keer voorbij laten komen. Maar de, de, de nieuwe single, die, uh, ja, daar zijn we natuurlijk weer uh, ruim op tijd mee. Dus, ja. Um, ja, even over, over, uh, over jou. Want, uh, ja, want, want ja, muziek, electro. Heeft dat er nee. altijd een beetje in gezeten of was het uh, nou, eerst helemaal niet electro? Eigenlijk eerst helemaal niet. Nee? Ik, uh, nou nee, ik, uh, ik heb Rock City Institute gedaan voordat ik naar uh, het conservatorium in Rotterdam ben gegaan. Hm? En uh, daar was ik echt uh, in, helemaal singer-songwriter met een akoestisch gitaartje hm? en een beetje funky. Uh, ...achtige muziek, dus dat was heel wat anders. Uh, maar toen kwam ook Codarts en daar kwam ik eigenlijk in aanraking met synthesizers... ...en toen was ik verkocht. en ja. dus dacht ik, ja, dat is het. En ja. uh, toen ben ik daarop doorgegaan. Ja. Uh, heb, je, heb je ook, nou ja, synthesizers, maar ga je dan ook uh, verdiepen in het instrument... ...en ga je luisteren naar allerlei uh, mensen die met die synthesizer aan, aan de gang zijn uh, geweest en gegaan? Of wat dan ook? Uh, ja, onder andere. Maar ik, uh, ik produceer zelf ook uh, muziek, zeg maar. Mm -hmm. um, uh, dus ik werk ook wel heel veel in Logic, waar ik dan heel veel uh, soft synths, zoals we dat noemen, uithaal. Mm -hmm. En um, ik probeer gewoon vooral te kijken naar wat ik mooi vind klinken samen. En dan ga ik een beetje loepjes bouwen. Mm -hmm. en, um, uh, en dan maak ik daar een liedje van uiteindelijk. Ja. Maar... Um, ja, ik vind, ik, vind het, ik vind Synthesizer zelf ook wel interessant, hoor. Ja, ja. Wat... Ik heb wel, ik denk, het is wel zo duur. <laughs> dus ja, ja, ja. dat is een beetje jammer. Ja, nou ja, goed. Uh, kijk, dat is dan weer een beetje een dure hobby, denk ja. ik. Toch? Ja, wel. Ja, um, uh, heb jij ooit nog eens een keer het, de geschiedenis bij, uh, bij NPO uh, 2? Heb je dat gezien Toen, uh, over Yellow? Dat is een uh, zwitserse duo in de jaren tachtig. Maakte ook elektro. Die Boris Blank, die vertelt eigenlijk hetzelfde... wat jij dus nu ook vertelt, hè? Met loepjes ja. werken. En hij deed het gewoon met uh, tape decks, hè? Met die, spoel, uh, met die spoeldingen. Maar dat is uh, allang al niet meer zo, denk ik. Nee, nou, ik heb... Uh, ik, ik ben wel opgegroeid met cassettebandjes en zo. Maar ja? tapes en zo, uh, daar werk ik niet mee. Niet mee. Nee? Dat, uh, dat is niet aan mij besteed. <laughs> <laughs> ik ben nogal onhandig en ik raak snel dingen kwijt. Ja? Dat is niet... Uh, uh, Geen optie, denk ik. Nog nee. even terug naar diezelfde Boris ja. Blank. Maar die, die van Yellow, die zegt dan op een gegeven moment... Ja, ik maak van die loopjes. Die sla ik ergens ja. op in een mapje. Doe jij dat ook? Uh, ja, alleen ik geef ze ook nog zeg maar namen... Waarvan ik dan later niet meer weet wat het is. Dus oh, ja. dan zeg maar project, project 1, project 2, project 3. Ja. En of ik, uh, of ik geef het een uh, ja, Afterbeat 01. Ja, dan weet ik dus nog steeds niet wat het betekent. <laughs> dus ik moet het eerst openen en denk ik, oh ja, dit was het. Ja. Maar ik heb wel een hele uh, bibliotheek aan loopjes en zo. Maar ja. voordat er echt een liedje uitkomt, dat moet echt... Uh, ja, soms ontstaat dat ineens en soms moet, het, moet ik het even laten liggen. Ja, uh, ja. Ma, ma, maar zoek je hier dan nog wel eens een breuk van dit heb ik toch ergens ooit liggen? Waar, in welk mapje heb ik het nou gestopt? Ben je, je groot of wat dan ook of niet? Hoe bedoel je? Nou, in de zin van hè, als je dus een loepje maakt, je, je schrijft ja. het weg op een mapje en ja. dat je later aan denkt ik heb het toch ergens opgeslagen. Dat bedoel ik. Een beetje ja, een chaotische ja. werkwijze. Ja. Ja, en uh, dan, dan, dan ben ik wel van ja En soms heb ik het grondelijk weggegooid. Of uh, dan gaat mijn laptop kapot of zo. Ik heb ik ook wel eens meegemaakt. En dan geen back -up, En dan was alles weg. Helaas. Uh, <laughs> over, <en> dan... <laughs> over, over iets wat met, met backups ups maken, daar kan ik over meepraten. Maar dat uh, heeft uh, geen betrekking op muziek hoor. Dus uh, meer over ja, okay. het geschreven materiaal. Wat je dan op een gegeven moment ergens... Uh, ja, dan kan je dan in de prullenbak gooien. Um, ja. Nog even over one by one. Mm -hmm. Heeft het nog een diepere lading? Uh, Jazeker, ja, dat heeft ja. Ja, het eigenlijk altijd. Mm -hmm. uh, maar kort gezegd is het eigenlijk een samen een samenval van uh, de cor de coronacrisis. De coronacrisis, de piek daarvan. Ja. Uh, waarin ik eigenlijk zeg maar in isolatie zat soort van. En uh, een break-up waar ik recentelijk doorheen ben gegaan. Ja. En die combinatie uh, heeft geresulteerd in one by one en ik denk wel dat het terug te horen is in de tekst uh, en het is ook een vrij directe tekst hm. uh, in vergelijking met mijn eerdere werk en uh, uh, ja, het gaat dus eigenlijk over een break-up, kort gezegd een break-up? ja, een break-up, zeg maar, dus uh, een relatie die uit is gegaan ja daar word ik altijd een beetje ja. stil van maar goed uh, uh, laten we dan maar uh, naar de single gaan luisteren denk ik dan ja, dat lijkt me een goed idee. Hier is hij, one by one van Lassette. Mannen van Kendolf uh, meegedaan uh, bij de Rob Agda Award. Liar heette het nummer. Daarvoor hoorde je One by One van Lasset. Uh, nu ook in hoogste eigen persoon nog even in de uitzending uh, geweest. Um, dit is ook, uh, ook uithalen afkomstig. En namelijk ook deelnemers van de Rob Agda Award. Sterker nog, ze hebben hem gewonnen. In het jaargang 2018-2019 so, Eli met In A Rush. Done. Is wet in A Rush. Like make your pillow smell I right know Is this just stuck in my mind? I think it's big Caroline? Flows. What is made of wood, we'll go up in smoke, and the water moves, the water flows, what is made of love, we'll go to heaven.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 was dat met Goldfish. En uh, daarvoor In een Rush van Eli. Nou, uh, we hebben weer nieuw materiaal. En dat uh, was van iemand die hier oorspronkelijk in het dorp heeft uh, gewoond. Koen Alvarez. Maar het schijnt dat hij dus nu verhuisd is naar IJmuiden. Nou, dat uh, maakt er, uh, ons niet zo gek wel uit. Nieuw materiaal heeft hij wel uitgebracht. Sinds vorige week uh, is dit. Uh, en de single heet I Don't Know. Me is asking where i wanna be when i grow up a little further down the road well i'm long past 23 i'm an adult apparently and i'm supposed to have it figured out and she smiles and shakes her head There's nothing left to learn She rakes her fingers through her hair And then she meets my green-eyed stare There's a pan for perfume Right here in the fields, and the river is all the trout a man can catch. In the winter, I'll work out by chopping up old wood so the hearth can warm my weary bones. And at night, I'll read my book. takes my hand you know that doesn't sound half bad but don't you think you're gonna feel alone and i just sit here searching for words to Hier ook een aantal malen geweest. Ook onder de vlag van Lake Michigan en Greenfield, daar is hij bij geweest. Maar ook onder zijn eigen naam is hij een aantal malen hier geweest. Ik geloof vier of vijf keer in totaal. En dit is de nieuwe single. En dat moet dan de opmaat zijn naar meer materiaal. Dus dat is wel de bedoeling. Dan over uh, mensen en bands en muzikanten uit de buurt is deze ook. Reino, tot aan het nieuws van 9 uur. To your room, suddenly I start thinking, maybe we're overdue, I don't know what I'll do, so I'll just type the truth, but then my heart starts sinking, when I'm with you, I'm burning. We're falling down like a cherry blossom. cherry blossom. Falling down like a cherry blossom. Cherry blossom. Now the bloom is off. I wish this was enough. The scent of this perfume.